Goedemorgen allemaal, hier in Oude Water prachtig om hier naartoe te rijden. We zijn nu met z'n drieën gekomen vanuit Zwolle, met Peter en Erik, twee kerels in een rode polen met een vier, die zie je misschien wel ergens rondlopen vandaag. Maar mooi om hier vandaag de gast te zijn bij jullie, een voorrecht om in jullie midden te zijn, ik wil ook de organisatie bedanken, heel hartelijk bedanken voor de uitnodiging. En ik vind het prachtig om het woord met jullie te mogen openen. En het thema van vandaag is, en jij, wie ben jij? Ik zat erover na te denken. Als je erbij bij hebt, je mag vast openslaan bij Genesis 49. Wie ben jij? En wij zitten hier allemaal op een bepaalde manier. We zitten op een bepaalde manier nu in ons vel, hebben een bepaald gevoel. Maar uiteindelijk is er één ding belangrijk en dat is het stempel dat uiteindelijk op jouw leven wordt gedrukt. Het enige wat uiteindelijk telt is wie jij bent voor de eeuwigheid. Hoe jouw naam en jouw persoon voortleeft en voortklinkt in de eeuwigheid. En dan zit je hier nu misschien met een rugzak vol problemen. Zit je hier nu misschien met een zwaar gemoed? Misschien zit je verstrikt in allerlei zaken? Je denkt, ja, wie ben ik nou eigenlijk? Maar uiteindelijk gaat het erom wat God van jou kan maken in die loop van het leven. De Bijbel die stelt het leven ook wel voor als een marathon. Afgelopen juli liep ik voor het eerst van mijn leven in een marathon. Dat was in Diever, dat is ergens in Drenthe. Er deden 70 mensen naar mee en, en ik kwam daar aan die start. Ja, ik had dus nog nooit een marathon gelopen. Maar ik kwam daar, er waren 70 van die hele tanige, pezige kereltjes. De meeste waren ook een stuk uh, ouder dan ik. En ik hoorde daar, ik ga al die verhalen. Sommigen hadden wel 500 marathons gelopen. Er waren allemaal van die ultralopers bij. Dus ik, ik kreeg het al benauwder daar aan de start. Maar goed, ik denk, Nou, dat moet gewoon doorlopen, komt vanzelf goed. Maar het regende van het begin tot het eind. Er stond nul publiek. En uh, ik kwam er een man tegen die ik kende. Die kende ik uit de gemeente waar ik had gezeten. En eigenlijk had ik, had ik nooit zo tegen hem opgekeken. Altijd dacht ik van, nou, ah, het is niet echt een sport. Ja, er straalde nooit veel van uit naar mij toe. En uh, we hadden het zo over die marathon van tevoren. Hij dus zei, ja, ik loop elke maand een marathon, zei hij. En uh, oké. Okay. Uh, en hij zegt, ja, wat wil je lopen? Ik zei, nou, ik wil, uh, drieënhalf uur wil ik hem lopen. Want ik had ervoor een halve marathon gelopen. Die had ik heel snel gelopen. Ik dacht, nou, 3,5 uur, dat moet, moet makkelijk kunnen. daar zegt hij, ja, dan zien we elkaar niet. Ik wil hem binnen de vier uur lopen. Dus als we elkaar tegenkomen, is er iets misgegaan bij jou. Oké. Okay. Dus we gingen lopen. En na twintig kilometer, ik liep helemaal leeg. En, dus, dan zie je, en, en ik kreeg pijn. En ik zat te balen. En ik, moest, uh, ik liep eigenlijk op drie benen. Dus ik moest er eentje kwijt. Dus ik had maisveld in. En... Toen kwam het weer wat verlichting, maar ik verzuurde en oh man, ik liep te balen en het waren vier rondjes door de regen, door het bos. Dus ik wist precies waar ik langs moest en ik liep al meer te balen. Dus ik, was al, ik had zelfvertrouwen gehad, hè? ik loop hem wel even drieënhalf 3,5 uur. En ik had wat pijntjes gehad en nu liep ik te balen en het laatste rondje joh, ik, ik liep gewoon te lopen, wandelen en ik was wanhopig. Het was vijf kilometer voor de finish. Ik denk, hoe kom ik ooit aan het eind? En toen achter mij hoorde ik hem. Die kerel. Hij kwam eraan lopen. Aanhaken, riep hij. Aanhaken. Niet zeuren, aanhaken. En ik een mopperen, jongen. En ik een boos. En ik een schelden. Aanhaken. Dus hij kwam voorbij lopen. En ik wilde. Hij zei, kom op jongen, aanhaken. En ik dacht eraan. Oude, oude ja ik weet niet hoe je het noemt, oude vrouwentempo, ik kon nauwelijks meer lopen joh en, en hij paste zijn tempo aan mij aan en hij coachte mij hij zei even wat cola drinken, helpt kort maar goed en hij bracht mij thuis een broeder van wie ik het niet had verwacht bracht me thuis die kwam wel even binnen bij mij Uiteindelijk is dat ons verhaal. Op welk punt je nou ook in die marathon van je leven zit. Of je hier vol zelfvertrouwen zit. al gaat hartstikke goed. Joh. Of dat je hier loopt te balen. Of dat je met boosheid zit. Dat je helemaal stuk zit. Of hoe je hier ook zit. Uiteindelijk komt er een broeder langs zij, Met een grote B. Een broeder van wie je het misschien wel niet hebt verwacht. En die brengt je thuis. En dat is wat uiteindelijk telt. Ik heb nu een marathon gelopen. Uiteindelijk telt voor de eeuwigheid. Je hebt de finish... op een goede manier behaald. Daar kan deze dag aan meedragen. Ga lezen over Jozef. Genesis 49, vers 22. Dit was het eindstempel... op het leven van Jozef. Genesis 49, vers 22. Dan staat daar... Een vruchtbare wijnstok... is Jozef. Een vruchtbare plant... Bij een bron met ranken die rijken tot over de muur. Zo staat hij bekend voor de eeuwigheid. Jozef, een man die veel vrucht heeft gedragen. Een man waar, waar God zoveel door heeft kunnen doen. Kijk hoe hij begon. Het eerste wat we van hem lezen op 17-jarige leeftijd, een verwende klikspaan. Dat was hij. Van een verwende klikspaan, een schaapherdertje tot uiteindelijk een man met oneindig veel vrucht. Takken die groeiden tot over de muur. Vier gebieden waar Jozef vrucht droeg. Het eerste gebied waar hij vrucht droeg was in het terugbrengen van zijn directe familie bij God. Zijn broers hadden hem verkocht, zijn vader zat stuk. En uiteindelijk als je dat Jozef verhaal leest, wordt Jozef door God gebruikt om zowel zijn vader als zijn broers tot overgave weer te brengen bij God. Dat is een eerste gebied waar wij vrucht mogen dragen. Dat onze naaste familie, ons gezin, de mensen om ons heen, dat wij die naar God toe mogen leiden. Iets van God aan hen mogen laten zien, als vrucht dragen. Het Tweede gebied waar hij vrucht draagt, is hij zorgde voor het volk van God. Hij ging vooruit naar Egypte en hij leidde daar het volk uiteindelijk naar het land Gozen. En daar in die baarmoeder van Egypte kon het volk tot grote omvang uitgroeien. En dan zegt God tegen ons mannen, ik wil jullie gebruiken om zorg te dragen voor mijn volk. Om die gemeente van de Heer Jezus Christus hier op aarde te bouwen om een koninkrijk voor God hier te bouwen. Om een plek te verzorgen waar oud in veiligheid kan uitgroeien in de kennis van de Here. Tweede gebied. Derde gebied. Hij zorgde niet alleen voor het volk van God. Hij zorgde voor alle volken van de aarde. Want de Bijbel zegt: "De mensen kwamen van heinde en verre van alle volken ze kwamen bij hem en hij gaf iedereen eten." En zo zijn wij niet alleen geroepen voor het koninkrijk van God, niet alleen voor de kerk, nee, we zijn geroepen voor uiteindelijk alle mensen. Voor de allerarmste, voor mensen in nood, ver weg en dichtbij. Derde gebied. Vierde gebied waar Jozef vrucht droeg, is dat hij naarmate hij doorleefde, meer en meer ging lijken op Jezus. Geliefd door zijn vader, gehaat door zijn broers. Voor dood achtergelaten in een put. Maar uiteindelijk opgestaan in nieuw leven als onderkoning. Op talloze wijze een beeld van Jezus. En dat is het laatste gebied waar God tegen ons zegt. Als man is dat wat er uit je mag groeien. Dat je onherroepelijk meer gaat lijken op Jezus. Mensen zien jou. En moeten onwillekeurig denken aan die grote broer. Jezus Christus. dragen. Er was nogal een reis voor Jozef... van die 17-jarige verwende klikspaan... tot die man die veel vrucht droeg. En ik heb eigenlijk drie gebieden... drie fases in ons leven... waarvan ik vast ben overtuigd... dat wij allemaal, zoals we hier zitten... vroeg of later mee te maken krijgen... of er al mee te maken hebben gehad. En de vraag is, wie ben jij... als het erop aankomt in die fase? Drie fases. En Jozef maakt die fases ook door om bij vrucht te komen. De eerste fase staat beschreven in Genesis 37. Genesis 37, hoofdstuk, het eerste hoofdstuk van het Jozef-verhaal. Als je daar kijkt, er staat een heleboel in dat hoofdstuk. Hoe Jozef zijn dromen krijgt, hoe hij een mantel krijgt... hoe hij zijn dromen vertelt aan zijn broers... hoe zijn broers hem haten... Hoe zijn broers het veld ingaan met de schapen. Jozef erachteraan en er is een vreemdeling die wijst hem de weg naar het noorden. Ze pakken hem, ze, ze strippen hem van zijn mantel zoals je een dood dier ontdoet van zijn huid. Ze smijten hem in een put zoals je een lijk dumpt in de goot. En uiteindelijk wordt hij verkocht als slaaf naar Egypte. Dat staat daar allemaal in hoofdstuk 37. Eén ding staat er niet. En dat is waar het daar eigenlijk om gaat. Eén woord komt in dat hele hoofdstuk niet voor. Heeft iemand een idee? Ja. God verliet hem niet. Heel goed. En welk woord komt er niet in voor? God. God. Dat is precies de paradox in het hoofdstuk. Aan de ene kant, er wordt zoveel beschreven. En aan de andere kant, God komt er niet in voor nergens staat God. En toch, God verliet hem niet. En die eerste fase waar wij vroeg of laat als mannen mee te maken krijgen... is dat er allerlei dingen in je leven gebeuren. Dat stormen op je leven neerdalen. Dat je aan alle kanten wordt geschud. En dat... God in geen velden of wegen te bekennen lijkt. En wie ben je dan? Hoe ben je dan? Ik vind het zo veelzeggend ook bij Jezus en de discipelen. Jezus heeft net de vermenigvuldiging van het brood gehad en van de vis... En dan zegt hij tegen zijn discipelen, staat er in de Bijbel, Jezus beval zijn discipelen om in een bootje te gaan en het meer over te varen. Een van de weinige keren dat de discipelen een bevel krijgen van Jezus. Jezus wil dat zij dat meer overvaren. Jezus gaat bidden zelf in de bergen. Die discipelen gaan het meer op. En dan staat er, terwijl ze op de meer zijn, barst er een storm los. Als je de tijden in dat stukje omrekent, dan zijn ze tien uren bezig. In die tien uren schieten ze vijf kilometer op. Dus in tien uur leggen ze vijf kilometer af, dat is 500 meter per uur. Ze staan praktisch stil. En ze vechten voor hun leven. En de Bijbel zegt, Jezus ziet vanuit de bergen waar hij bidt... ziet hij zijn discipelen ploeteren op dat meertje. Tien uur lang knokken voor hun leven. En de sfeer in die boot die daalt tot onder het nulpunt en ze schelden elkaar uit en ze knokken voor wat ze waard zijn en dat gaat bijna niet meer. En dan uiteindelijk na tien uur ploeteren in die nacht, komt Jezus de berg af en loopt over het water naar ze toe. En dan staat er in Marcus, en Jezus wilde ze voorbij gaan. Zie, wij kennen dat verhaal. Jezus die belandt in de boot en woem, die boot die komt aan de andere kant van, van het land, van de, van de meer staat er dan geschreven. Maar in de Bijbel staat, nee, maar Jezus' plan was helemaal niet om in die boot te gaan. Jezus' plan was om er voorbij te lopen. Jezus' eerste plan was, ik stuur jullie de nacht in, ik stuur jullie de storm in en ik blijf achter. Hoe hou je het als ik eventjes niet meer te zien ben? Hoe hou je het als ik in geen velden of wegen te bekennen lijkt. Hoe hou je het dan met elkaar in dat bootje, in die nacht, in die storm? Het ging niet zo goed. Oké, okay, als het niet zo goed gaat, dan kom ik eraan en dan loop ik langs zij. En dan wil ik je inspireren met mijn aanblik, maar ik wil niet gelijk alle probleempjes voor je oplossen, maar als man, ga er maar in staan en zie maar hoe je door de goddelijke creativiteit en de goddelijke kracht in jou hiermee uitkomt. Maar de twaalfde kunnen er nog niet aan. En ze schrikken en ze roepen, oh nee, een spook. En Jezus komt dan aan boord en er komt alles alsnog goed. Maar Jezus bereidt zijn discipelen voor op die tijd dat zij de kerk bouwen en vaak genoeg God in geen velden of wegen te bekennen lijkt. Ken je die periode? Dat er ziekte komt, dat er strijd komt en dat God weg lijkt. Ik heb het zelf ook meegemaakt paar jaren terug, zo een paar maanden lang, dat ik was bezig met boeken te lezen, een beetje van die vrijzinnige boeken, maar ik dacht, ja, daar moet ik ook iets van weten, en ik was eigenlijk al geestelijk gezien ook, en ook lichamelijk veel te moe, en toen kwam er bij ons thuis, kwam er ziekte bij, en ik gleed eigenlijk onderuit, en ik wist niet meer waar ik God zoeken moest, en ik moest wel preken, maar ik wist niet waar ik het vandaan moest halen, dat, dat reservoir was compleet leeg. En God lijkt weg. Hoe hou je het dan? Een paar maanden geleden sprak ik een vriend van mij... waar ik heel veel mee heb samengewerkt in evangelisatie en in zending. Ik had hem jaren niet gezien en het gaat zo'n beetje van... Hé, ken je die nog, ken je die nog, ken je die nog? En we kwamen zo in een paar minuten op een handvol mannen... die wij goed hadden gekend... Die leiders waren geweest in onze beweging van sportevangelisatie wereldwijd. We gingen overal naartoe en niets was te gek om het evangelie te brengen. En zo een handvol van die kerels, die nu niet meer geloven. Afgegleden, afgehaakt. En ergens toen die druk op hun leven kwam en God gaf niet meer thuis, ze konden het niet bolwerken. Je ziet het hier bij Jozef. Er gebeuren al die dingen en God lijkt niet thuis. Zijn er twee dingen in het hoofdstuk die me opvallen. Eerste, God wordt niet genoemd. Het tweede, als je kijkt wat er allemaal gebeurt. God heeft wel degelijk de hand in al die dingen die er gebeuren. Wat jij zo net zei. God verlaat je toch niet. Ook al zie je hem niet, ook al hoor je hem niet. Hij is er wel degelijk. Het hoofdstuk hangt van de toevalligheden aan elkaar. Jozef die moet naar zijn broers toe en toevallig is daar één persoon in het veld. Het lijkt bijna een soort engel, die dan de weg wijst. Je moet verder naar het noorden, want daar heb ik ze gezien. Toevallig komt hij daar en het eerste plan van zijn broers is, we maken hem dood. Maar toevallig vinden ze daar een put die droog staat en kunnen ze hem daarin gooien. En terwijl Jozef daar in die put zit, komt er toevallig een karavaan langs van handelaars... Richting Egypte. En toevallig horen ze Jozef schreeuwen. Halen ze hem eruit. Broers erbij, want die waren weggelopen om te eten. Ze gaan onderhandelen over de prijs. En dan worden we weer doorverkocht aan een toevallig ander passerende karavaan. En toevallig belandt hij in Egypte. En dan zegt de Bijbel in Psalm 105, vers 17. God stuurde iemand voor zijn volk uit. Jozef die als slaaf naar Egypte verkocht werd. Al die dingen die hier gebeuren. Al dat onheil, al die angst, al die eenzaamheid. Maar uiteindelijk, God is zijn verhaal aan het weven. Met in zijn hoofd, uiteindelijk zal Jozef die man worden van veel vrucht. En ja, dan ga je nu door de periode van de verlatenheid van God... En dat is eenzaam, dat is verschrikkelijk en verpletterend. Maar dit heb jij nu nodig om er goed uit te komen. Voor die mannen die nu in een periode van Godverlatenheid zitten. Het eerste wat ik tegen je wil zeggen is, God is dichterbij dan je denkt. In de kleine toevalligheden van je leven. Hij is dichterbij dan je beseft. Hij heeft de hand in de dingen die er gebeuren. Hij is jouw verhaal aan het weven. Hij leidt je toe naar die plek waar uiteindelijk jij veel vrucht mag, mag dragen. En het tweede, vul je met de juiste zaken. Vul je met de waarheid van God. Waar je nu misschien juist de neiging hebt om naar de televisie te gaan. Of naar je schermpjes te gaan. Of waar dan ook naartoe te gaan. Vul je juist in deze periode met de juiste zaken. Ik heb even een plaatje meegenomen van ja, hoe dit een beetje kan voelen. Uiteindelijk zo'n periode van Godverlatenheid. En je hebt een leeuw, je hebt twee zebra's. Jij bent een van die zebra's. Die andere zebra is je, je baas. Of je, je buurman waar je het niet zo goed mee kan vinden. Maar je denkt van oh, alsjeblieft hè, pak mijn buurman, pak mijn baas. Maar nee je hebt pech vandaag. Hij gaat achter jou aan. En jij rent en je rent. En die leeuw die komt achter je aan. En het volgende plaatje dan zie je, hij springt en je denkt van. Oh nee man, mijn laatste uur heeft geslagen. En waar is God, hij is in geen velden of wegen te bekennen. Maar dan uiteindelijk komt God toch langs zij. En hij doet daar een wonder. Dat zie je op het volgende plaatje. Hij heeft de oplossing. <lacht> ook voor jouw leven. Want na Genesis 37 komt altijd ook weer 38, 39. God heeft zo zijn oplossingen. En die hoofdstukken daarna, daar, daar barst het als het ware van de aanwezigheid van God. God leidt je door zijn periode en de vraag is wie ben jij in de periode van Godverlatenheid? Waar zoek je dan je toevlucht? Hoe hou je het dan? Het tweede... Tweede fase, Genesis 39. Jozef komt bij Potifar. En daar, daar leert hij een heleboel dingen. Hij leert Egyptisch spreken, schrijven. Hij leert landbouw. Dus God die geeft hem allemaal competenties mee. Maar er is ook weer zo'n grote karaktertest voor hem. Genesis 39, vers 6. Laatste zinnetje: Jozef was knap en Aantrekkelijk. Na verloop van tijd liet de vrouw van zijn meester haar oog op hem vallen. Kom bij me liggen, zei ze. Maar dat weigerde hij. Sinds ik hier ben, zei hij, maakt mijn meester zich geen zorgen meer over wat dan ook hier in huis. En hij heeft mij het beheer gegeven over al zijn bezittingen. Ik heb hier evenveel gezag als hij. En hij heeft mij niets onthouden behalve u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan zo'n grote wandaad kunnen begaan en zo kunnen zondigen tegen God? Dag in, dag uit probeerde ze Jozef over te halen, maar hij gaf niet toe, hij wilde niet bij haar gaan liggen. Maar op zekere dag, toen hij de binnenvertrekken inkwam om zijn werk te doen en daar niemand anders van de bediende was, greep ze hem bij zijn kleed. Kom bij me liggen, drong ze aan. Maar hij vluchtte naar buiten. De fase van verleiding. Wie ben jij als de verleiding toeslaat? Wie ben jij als de verleiding toeslaat? En het hoeft niet alleen seksuele verleiding te zijn, wat hier beschreven wordt, het kan verleiding zijn op allerlei gebieden. Er werd al even gezegd door Anton: ik werk ook bij de vierde musketier. Daar gaan we steeds gaan we de wildernis in. Twee weken geleden waren we met 250 mannen in de Ardennen. Ik weet niet, was hier iemand erbij? Uh, niemand. Heel goed. Nou, jullie zien ook allemaal zo fris uit, dat kon ook bijna niet anders. Maar daar in de Ardennen, daar uh, kregen wij een 40 uur challenge voor de kiezen. Dus het was 40 uur alles geven wat je hebt. En uh, midden in de nacht kwamen wij op een, uh, op een veldje, dus daar waren we al, al 24 uur, nee niet 24 uur, maar... Wel een hele tijd waren we toen al bezig. Ik begon met mijn praatje op dat, dat weiland. Allemaal koeien vlaaien, het was te koud. Ik had een paar zinnen gezegd, toen werd gezegd... Oh, stop, eh, EHBO, EHBO, want toen was er eentje flauwgevallen, gevallen. Dat gebeurde daar regelmatig. Maar uiteindelijk heeft God heel heel mooi gewerkt. Eh, we waren daar en daar ging het over de zeven hoofdzonden. En de zeven hoofdzonden, dan heb je hoogmoed en hebzucht... en fraadzucht en, en lust en lusteloosheid en boosheid... ...en jaloezie. En over die zeven hoofdzonden werd dan in een paar zinnen even een presentatie gegeven... ...van nou, dit is het. En datgene waar jij vooral mee zit, daar mag je naartoe en dan gaan we mee aan de slag. Dus de persoon van Hoogmoed, dat is een beetje de moeder van alle zonden... En ...die zei tegen de, de mannen zei die van nou, ik verwacht niet dat er iemand van jullie met mij meegaat... want hoogmoedige mensen die vinden zichzelf helemaal niet hoogmoedig. Dus waarschijnlijk kom je dan niet. Maar hij zegt, het kan ook zijn dat je zit met minderwaardigheid. Dat is de meest waardeloze vorm van hoogmoed. En als je daarmee zit, dan kun je ook met mij meekomen. Uh, dus zo presenteerde iedereen zijn dingetje. Waar denk je dat de meeste mannen naartoe gingen? Wat als de grootste verleiding werd ervaren van de zeven. Dus we hebben hoogmoed, hebzucht, vraatzucht, lust lusteloosheid, boosheid en jaloezie wat is de grootste waar wij mee zitten? Huis. hebzucht anderen, lust jaloezie ja. nou <laughs> alles gewoon ja. maar de grootste was inderdaad lust daar, daar gingen de, de meeste mannen mee naartoe de tweede vond ik opvallend de tweede grote groep, die ging mee met lusteloosheid. De zonde van de passieloosheid. De zonde van het eindeloos hangen voor de schermpjes. De zonde van het niet weten waar je voor leeft. En het allemaal maar op zijn beloop laten. En wat waren er mannen die precies daarmee zaten, die niet meer wisten van... waar leef ik voor? Waar loop ik warm voor? Waar kan ik boos om worden? Waar kan ik over huilen? Tweede grote groep. Ik weet niet met welke verleiding jij zit, maar hier in het hoofdstuk 39 zien wij een van de zeldzame voorbeelden in de Bijbel hoe je op een goede manier kunt omgaan met jouw verleiding. Dat stukje begint daar met dat zinnetje, Jozef was knap en aantrekkelijk. Dat is een dubbel opisme. Als de Bijbel een dubbelopisme gebruikt, dus als het twee keer hetzelfde zegt in andere woorden... maar het betekent twee keer eigenlijk hetzelfde... dan is het om aan te geven dat het is gewoon over de top is. Dus Jozef was ongelooflijk knap. Hij was Brett Pitt met kort haar, hij was George Clooney in het groot... ik weet niet wat je de mooiste man vindt, maar hij was gewoon een ongelooflijk aantrekkelijke man. En de vrouw van Potiphar die had dat gezien...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 Hoe zou ik dan zo'n grote wandaad kunnen begaan, en zo kunnen zondigen tegen God? Twee hele lange grote versen. Hele intelligente versen ook. Waar hij zo vijf hele verstandige dingen zegt. Gelijk in het eerste zinnetje zegt hij: Ja, mijn meester, jouw man. Om haar te proberen een beetje te ontnuchteren. En dan zegt hij: Als ik kijk de positie die ik nu heb, zou ik dat allemaal op willen geven voor één vluchtig avontuurtje met jou? Dacht het niet, want ik ben heel tevreden met mijn leven nu. En hij zegt: Ik wil het allemaal niet weggooien. Ik ben iets aan het opbouwen. En hij begint over wandaad, hij begint over zonde tegenover een Egyptische vrouw in een land waar niet eens een woord bestond voor zonde. Grijpt hij de gelegenheid aan om uit te leggen, ja, weet je wel, het concept van zonde: dat je schuld opbouwt tegen een opperwezen die jouw rekenschap zal afnemen. En uiteindelijk begint hij over God, de enige God. In het veelgodendom Egypte, waar de farao zelf een God was, waar de Nijl een God was, waar alles en iedereen zo'n beetje goddelijk was, daar begint hij over de ene God dus hij grijpt deze verleiding aan om te gaan evangeliseren dat is knap staat er een vrouw voor je die niets te raden overlaat doorschijnende kleding geurig zij wil jou en dan kom je met zo'n verstandig verhaal dat is knap en weet je wat dat mij zegt? Jozef wist al lang dat dit moment zou komen. Hij had die vrouw al lang naar hem zien kijken. En hij wist vroeg of laat, kom ik voor dit moment te staan? En wat zeg ik dan? Hij was voorbereid. Dat is het eerste belangrijke. Wie ben jij als man? Wanneer de verleiding toeslaat, laat dan alsjeblieft het eerste zijn dat je voorbereid bent. Dat je weet, dit is voor mij een gevoelig punt. Dit is bij mij een kwetsbaar punt. Hier zou ik wel eens in kunnen vallen. Hier zou ik het wel eens in kunnen verliezen. En wat ga ik dan doen? Wat ga ik dan zeggen? En dan kom je ook met zo'n groot verhaal. Met allemaal intelligente zinnen. Zulke intelligente zinnen dat alle passie onmiddellijk verdwenen is. Want ja, hier. Er was een man die zat in het vliegtuig. Heette Jay Kessler. Dat was een Amerikaanse spreker ook. Sendeling. En hij kwam naast een vrouw te zitten. Mooie vrouw. En terwijl ze vlogen, kwamen ze in gesprek. En die vrouw die zat, die zat steeds te huilen. En eerst vond hij het een beetje ongemakkelijk, maar toen vroeg hij toch: van, ja, wat is er met je aan de hand? En toen vertelde die vrouw: ik, zei van, ja, ik was verloofd en ik zou gaan trouwen. En ik wilde mezelf rein bewaren voor het huwelijk. Maar nu, vlak voordat we zouden trouwen, is mijn verloofde er van doorgegaan met een losbandige vrouw. En ik ben er helemaal ziek van. En uit een soort compensatiedrang, ik wil dit weekend, ik ga nu naar Denver, vlogen ze toe. En ik ga er de bloemetjes buiten zetten en ik wil alles, alle schade inhalen die ik de afgelopen jaren heb geleden. En toen zegt ze tegen hem, en jij welk hotel verblijf jij? Hij zegt, dat en dat hotel. Oh, zegt ze, daar verblijf ik ook. En ze zegt, zullen wij vanavond wat, wat gaan drinken daar en kijken wat, wat er van komt. En Jay Kester, die pakt zijn portemonnee, doet die open, laat haar foto's zien van zijn vrouw en kinderen. En hij zegt tegen haar, jij bevindt je nu in een hele kwetsbare situatie. Je lijdt en ik wil er geen misbruik van maken. En weet je wat je hebt, is veel te kostbaar om nu zomaar weg te geven. Ik ben getrouwd, ik heb kinderen, ik ga geen misbruik van je maken. Als je wilt horen dat je aantrekkelijk bent, je bent een aantrekkelijke vrouw. Als je wilt horen dat je begerenswaardig bent, je bent een zeer begerenswaardige vrouw. Maar ik ben niet bereid om naar dat verlangen te handelen. Ik heb een belofte gemaakt naar mijn vrouw. En er komt bij, ik ben ook gelovig. Ik ben een christen. En ik heb belofte gemaakt naar de Heer. En die wil ik niet breken. En die vrouw die was stil. Toen zei ze tegen hem... Als ik toch kon geloven dat er op deze planeet nog een andere man rondloopt... met dezelfde normen en waarden als jij dan zou ik maagd blijven totdat ik hem vond. J. Kessler was voorbereid. Ben je voorbereid? Als er weer de verleiding komt om voor de televisie te gaan hangen... als er weer de verleiding komt om dingen te gaan kopen... die je helemaal niet nodig hebt... als er de verleiding komt om weer over het internet te gaan... als er de verleiding komt van een buitenechtelijke relatie... Ben je voorbereid? Hoe ga je het aanpakken? Met wie ga je het delen? Hoe breng je het in het licht? Het tweede wat me opvalt bij Jozef... hij was voorbereid... maar die vrouw... liet het er niet bij zitten. Er staat daar in de Bijbel... en elke dag kwam ze naar hem terug... en ze bleef me zeggen... ik wil je, je wilde gisteren niet... maar ik wil je vandaag... En wat staat er dan van Jozef geschreven? Weer zo'n dubbel opisme. Hij gaf niet toe. Hij wilde niet bij haar gaan liggen. Dat zegt dat Jozef heel diep van binnen een hele radicale keuze had gemaakt: van wat er ook gebeurt, ik ga dit niet doen. Ik zat met een groepje mannen, zaten we in een huiskamer en dan hadden we het over seksuele verleiding. En waren met een man of tien. En toen, uh, toen hadden we ook een rondje van, nou, hey, je mag je beste tip om uh, seksuele verleiding de baas te kunnen. Een tip die voor jou heeft gewerkt, die mag je delen. En dus er werden allemaal tips, die werden daar gedeeld. variërend van, uh, hey, je kunt de vogel wel laten invliegen, maar je moet hem geen nestje laten bouwen. Dus een gedachte die komt, is op zichzelf geen zonde, maar wat doe je dan met die gedachte? Andere tippen, breng het in het licht bij andere broeders. Een andere man zei, als je een mooie vrouw ziet lopen... stel je haar voor met een vieze onderbroek aan. Dat werkt ook onnuchterend. En zo had iedereen zo zijn eigen tip. En een van de laatste kwam een man die zei... ja, allemaal mooie tips. Maar er bestaat ook zoiets als radicaliteit dat je een keuze maakt en dat je zegt van, not in my house, not on my home turf, niet in mijn leven, niet. En dat zie je hier bij, bij Jozef, zo'n dubbel opisme, hij gaf niet toe, hij wilde niet bij haar gaan liggen, heel diep van binnen wist hij van, dit is voor mij absoluut geen optie. Zolang wij rondlopen met in ons achterhoofd ja, het zou ook wel mis kunnen gaan. Maar weet je, ja, dan is God toch genadig. En dan komt uiteindelijk komt het hopelijk toch wel weer goed. Radicaliteit. Het derde wat je ziet bij Jozef. Hij voelde zich niet te groot om te vluchten. Daar heb je ook moed voor nodig. Dat je vlucht. Ik sprak afgelopen weken een man... Die was voor een, een welzijnsproject was in het buitenland om huisjes te bouwen. En hij had daar vergunningen voor nodig. En de persoon die die vergunningen moest afgeven bij de overheid was een vrouw. Dus hij was met de tolk was hij naar die vrouw toegegaan. Zei dus ik heb die, en die vergunningen nodig voor die huisjes. En hij zou daar een paar maanden was hij daar om, om die huisjes te bouwen. En die vrouw die keek hem aan en zei van uh, die vergunningen die kun je krijgen... Eén voorwaarde, vanavond geef ik een feestje, dan moet je bij zijn en dan wil ik met je naar bed en dat moet je dan doen. Als je dat doet, krijg je die vergunningen, doe je het niet, krijg je ze niet. En hij werkte daar voor een christelijke organisatie, had één collega bij hem, dus hij ook, die tolk die vertaalde dat zo voor hem, En ik van wat heb ik nu aan mijn fiets hangen, hij vroeg aan zijn collega wat moet ik doen, zijn collega zegt moet je gewoon doen. Ik bedoel die vergunningen die zijn belangrijk en niemand komt er toch achter, gewoon doen. Hij denkt, ja, ik kan nu terug naar huis gaan, dan komen die huisjes hier niet. Maar ja, ik wil in ieder geval niet met haar naar bed. Maar ik koop tijd. Dus hij zegt van, ik kom wel op je feestje en dan uh, zien we verder. Dus hij kreeg die vergunningen mee, hij komt op het feestje. Naarmate de tijd voortduurt, iedereen die wordt dronken. En hij zegt, ik ben, toen iedereen dronken was, ben ik het huis uitgevlucht. Ben je moedig genoeg om te vluchten? Als de situatie niet meer te houden is. Een andere man ken ik. Een paar buitenechtelijke relaties gehad. Ik van bij me. Henk, jongen. Ik, dit, mijn huwelijk loopt bijna op de klippen. Ik heb hulp nodig. Dus we gingen aan de slag met hem en zijn vrouw. Hij was een, uh, ook een succesvolle uh, zakenman. En ook op al die zakenfeesten ging het ook vaak weer mis. En hij was... Uh, en toen was het een hele tijd goed gegaan. En toen was hij weer met, met een zakenman, gingen ze weer naar een feestje toe. Ja, dat moest dan toch voor het netwerk. En hij was met die man meegereden. En zei, we belanden daar bij een club, ik wilde daar absoluut niet zijn. Maar ja, hoe kom je er weer weg? We zeiden, er gebeurden daar dingen en ik had iets van, ik wil het niet. Uiteindelijk ben ik die club uitgevlucht. Ik had geen vervoer naar huis. Ik heb een taxi genomen naar huis. 150 kilometer rijden, weggevlucht dapper dat je durft te vluchten. Ben je dapper genoeg om te vluchten? Het laatste wat je ziet bij Jozef. Ik denk dat dat als een soort onderlegger speelde. In zijn hele keuzes hier. Jozef was zijn dromen niet vergeten. Hij wist, ergens is God met mij bezig, ergens heb ik die jas gehad, ergens wil God dingen met mij. Ik ben nu hier, maar als slaaf, dit is niet het einde. God wil met mij door. En de grootheid van zijn dromen hielp hem om radicale keuzes te maken in het hier en nu. Mannen die geen dromen hebben, zijn vatbaar voor verleiding. Want waarom zou je het niet doen? Als je geen droom hebt voor een prachtig huwelijk. Als je geen droom hebt voor een leven dat veel vrucht draagt voor de Heerde God. Als je geen droom hebt voor wat je leven kan betekenen op aarde. Waarom zou je dan weerstand bieden tegen de verleiding? En belde een man die belde me op en zei Henk ik zit helemaal vast aan de porno op internet. Ik kom er niet vanaf. Ik zeg uh, hoe ziet je leven eruit? Zei, ja, ik heb een baan waar ik van baal. En ik kende hem al een tijdje langer. Vijf jaar geleden had hij die baan ook gehad. Toen had hij eindelijk een andere baan, was hij blij mee. Maar nu was hij weer terug in die baan waar hij toen al van baalde. En nu baalde hij daar nog veel meer van. Hij voelt zich helemaal vastzitten in zijn leven. Ik zeg, wat je nodig hebt, ja natuurlijk, je moet van die porno af. Maar wat je nog meer nodig hebt, is dat je dromen krijgt. Dat je weet waar je voor leeft. Zolang je dat niet weet, blijf je terugvallen. Jozef was voorbereid. Hij was vastberaden. Hij had de moed om te vluchten. Hij had dromen die groot genoeg waren om nee te zeggen tegen verleiding. Wie ben jij als de verleiding toeslaat? Is je leven erop ingericht om verleiding overwinnen te kunnen afsluiten? Misschien zit je hier en weet je dat je midden in verleiding zit. Dat je eigenlijk helemaal vast zit in zonde. En je schaamt je ervoor, maar je durft het niet naar buiten te brengen. En is vandaag een kans. om Misschien dingen die je, die je misschien al wel decennia met je meedraagt. In het licht te brengen. Iemand van de organisatie toe te gaan, naar mij toe te gaan. Zolang je het niet in het licht brengt, blijf je eraan vastzitten. Vandaag kan een keerpunt zijn. Je kunt teruggaan je leven in. En het gaat door in de mist en in de strijd en in de nederlaag. Je kunt het ook vandaag in het licht brengen. Het beste, het moedigste wat je kunt doen. Hoe erg het ook is. Dan kunnen we met je bidden. En je het pad opleiden met de Heren naar vrucht. Laatste punt. Jozef in de gevangenis. Als we kijken in Genesis 39, die laatste versen, vanaf vers 20b, zo kwam Jozef in de gevangenis terecht, maar de Heer stond hem terzijde en bewees hem zijn goedheid door ervoor te zorgen dat Jozef bij de gevangenbewaarder in de gunst kwam. Jozef kreeg de leiding over alle gevangenen en hield toezicht op het werk dat ze deden. De gevangenen bewaarden dat geen omkijken naar wat aan Jozef was toevertrouwd, omdat de Heer hem terzijde stond en alles wat Jozef ter hand nam, voorspoedig liet verlopen. Jozef beland in de gevangenis door het akkefietje met die vrouw van Potiphar. De gevangenis in die tijd was zeldzaam, kijk in de wetten van Mozes... Je kon een heleboel straf krijgen als je dingen verkeerd deed. Je kreeg een geldboete, je werd verminkt of je werd vermoord. Maar niemand kwam bij Mozes in de gevangenis, want die waren er niet. Maar Jozef die komt in een van die paar gevangenissen die er in Egypte waren voor hogeplaatste mensen. Hij komt daar, er waren twee soorten gevangenisstraf. Eén was kort. Dan zat je daar even en dan werd je voor de faro gebracht. En dan zei de faro dood of leven, zoals gebeurt bij de schenker en de bakker. Andere gevangenisstraf was levenslang. Je komt daar en je komt gewoon nooit weer uit. Dus in het perspectief van Jozef komt hij vanuit de put, vanuit de slavernij, in een gevangenis met een levenslange straf. Elke dag hetzelfde. Elke dag de sleur. En hoe stel je je dan op? Wat voor man ben jij, wie ben jij, als de sleur in je leven toeslaat? Wie ben je dan? En bij Jozef zien we hier dat daar bijzondere dingen gebeurden. Er staat al twee keer toe en de Heer kwam hem terzijde. En wat hij deed ging goed. Hij kreeg de leiding over al die hooggeplaatste gevangenen. Over die schenkers en die bakkers en al die vriendjes van de Varo. Dat zou hem nog goed van pas komen toen hij later onderkoning werd. Dat je weet hoe om te gaan met mannetjes. Dat moet je ook een beetje leren. En dat leerde Jozef hier in de gevangenis. En zijn gevangenistijd was trainingstijd. En er staat er in de Bijbel, en God die gaf hem de leiding over al het werk dat ze deden. Nou, die gevangenen die werden ingezet om piramides te bouwen, ingewikkelde irrigatieprojecten te doen, grote tempels te bouwen. En wie had daar het opzicht? Jozef. Dus Jozef die onderkoning zou worden en allemaal hele ingewikkelde dingen moest overzien, krijgt hier zijn training on the job. Mannetjes aansturen in de meest ingewikkelde bouwprojecten. Zo is God bezig. Gevangenistijd is altijd trainingstijd. En waardoor gaat het zo goed? Doordat Jozef voortdurend in beweging is. God komt terzijde. Alles wat Jozef ter hand nam, hij ging dingen doen. En wat hij deed, zegende God. Hij was proactief. Waar de neiging is om in de sleur achterover te gaan zitten van, nou ja, het is toch saai, het is toch stom. Hij geeft wat hij heeft en God die maakt daar het maximale van. Ik heb hier een paar foto's van, van wat er zoal gebeurt bij de vierde musketier. Want ik wil er eigenlijk één verhaal van vertellen. Dit is de Jabokworsteling Die hebben we ook twee weken geleden weer gedaan. Dan vertellen wij het verhaal van Jacob die met de engel van God worstelt. En, en wij mannen, wij zijn ook worstelaars. We willen onze dingen fixen. En dan zeggen wij tegen elkaar: van nou, we kijken waar ons worstelen ons brengt. Dus we gaan de rivier in. Die is koud. En die stroomt hard en die is op plek heel erg diep. Bijbel in de hand en je loopt 700 meter door de rivier stroomopwaarts. In die rivier, het klinkt misschien een beetje raar, maar daar worden levens letterlijk veranderd. De verhalen die we krijgen vanuit die rivier is buitengewoon. Je ziet hier al wat er gebeurt en hier is overgave aan het begin, hier is... Er zijn de tranen links, daar is het plezier erachter, er gebeurt daar zoveel in zo'n rivier. Nou, ze ploeteren door die rivier. Als je de volgende even laat zien. Nou ja, mannen die gaan binnenste buiten. Volgende plaatje mag je laten zien. Mannen die kunnen eindelijk bij hun emoties. Veel mannen die kunnen dat niet. Veel mannen kunnen eindelijk bij hun hart. Wie ben je nou echt? Wat leeft er nou? Wie ben je voor de Heer? Er is bemoediging, er is gebed. Je ziet ze. ziet ze, een ondernemer uit Friesland, je ziet het wel op zijn shirt. En Sietse, die werd door de politie aangehouden omdat hij om vijf uur ochtends aan het trainen was met zijn rugzakje. Wat doe je hier met een rugzak om vijf uur ochtends? Ja, ik ben aan het trainen voor de vierde musketier. Drie keer per week liep hij van zijn huis naar zijn bedrijf. En Sietse, elke foto waarop je hem ziet, staat hij zo. Dat is niet om te laten zien hoe sterk die is... Maar hij zei, dit was het teken. Dat had hij ergens, had hij dat meegekregen. Was met een auto geweest. En die auto die kon weer gemaakt worden. En die eigenaar van die auto had toen zo gedaan. Er is hoop voor vernieuwing. En hij liep het hele weekend eigenlijk gewoon zo. Oh, God is nieuwe dingen aan het maken. Hij is mij aan het vernieuwen. En, en ziet ze, je ziet, dat is een ruige kerel. Maar hij komt dan ook naar me toe. en zegt van, oh jongen, ik heb dat boek gelezen van de vierde en In twintig zinnen beschrijf je daar mijn leven. Huilen. God heeft hem geraakt. Hier loopt hij met zo'n balk, want we komen die rivier uit. En dan zegt hij zegt nou, even, dit is waar je worstelen je brengt. Maar er is iemand die heeft het voor jou gedaan, dat is de Heer Jezus. Dan mag je een kruisbalk op je nemen, een zware balk. Loop je een parcours, er worden teksten voorgelezen over het kruis. En laat me inzinken, zo diep is Jezus gegaan voor jou. Laat elke stap maar een gebed zijn. Dank u Heer. En hier is Sietze bezig. Nou, een van die mannen die ook die jaboksworsteling heeft gedaan een paar jaar geleden, is Kent. Kent is een van mijn beste vrienden, komt uit Amerika. Zijn bijnaam, die ik hem heb gegeven, is de tractor, Want als Kent begint, houdt hij nooit weer op. Oersterke buffel, hij begint en hij maakt alles af waar hij aan begint. Werkethiek, heb ik jou daar? En ik vroeg aan Kent, ik zei Kent, waar komt jouw werkethiek vandaan? En toen vertelde Kent over zijn vader... Hij zegt, we zijn, mijn vader kwam uit Turkije en hij emigreerde met ons als gezin van Turkije naar Amerika. We kwamen daar en mijn vader die moest een baantje hebben om ons, ons te onderhouden. En hij kreeg werk als schoonmaker van toiletten. En hij zei, mijn vader nam twee shifts, 16 uur toiletten schoonmaken per dag, vijf dagen per week. Maar hij zei, mijn vader was niet een gewone toiletten schoonmaker. Mijn vader was de beste toiletten schoonmaker die er bestond. En iedereen in die kantoorgebouwen waar hij werkte, iedereen wilde bij hem naar de wc. Want daar waren ze blinkend schoon. En daar kreeg je een vriendelijk woord erbij. En dan zei, mijn vader zei altijd tegen mij, Kent, het maakt niet uit wat je wordt. Of je schoonmaker van toiletten wordt, of dat je directeur wordt, wat Kent uiteindelijk is geworden, het maakt niet uit. Als je maar datgene wat je doet, doet met volle inzet. Dat je proactief bent, dat je je beste beentje voorzet. Hoe erg de sleur ook is, wordt de beste toiletten schoonmaken die je kunt zijn. Dat is Jozef in de gevangenis. Wie ben jij als de sleur toeslaat? Als je voor het dertigste jaar bij dezelfde baas zit, voor het twintigste jaar in hetzelfde huwelijk. Wie ben jij? Ik wil afsluiten met een verhaal dat eigenlijk alles samenvat. Het is het verhaal van een Afrikaanse koning. Ik heb niet kunnen achterhalen of het waar gebeurd is of niet, maar daar moet je er zelf maar eventjes van maken. Dat laat ik aan jullie oordeel. Maar er was een Afrikaanse koning, die had een boezemvriend. En die beiden waren echt van jongs af aan altijd met elkaar opgegroeid door dik en dun. En die boezemvriend van de koning, die had één hele eigenaardige eigenschap. Die zei bij alles wat er gebeurde, of het nou positief was of negatief, altijd dit is goed. Nou, op een dag gingen de koning en zijn vrienden waren toen al wat ouder, gingen samen jagen. En de vriend van de koning had de geweren klaargemaakt. En ze kwamen bij de dieren. En de koning die schoot, maar blijkbaar had de vriend iets verkeerd gedaan, want door de terugslag vloog zijn duim eraf. En de vriend van de koning zei, dit is goed. Goed. Nee, zei de koning, dit is helemaal niet goed. Jij gaat naar de gevangenis. Dus hij goorde zijn vriend in de gevangenis. En dan bleef hij zitten. En ongeveer een jaar later zei de koning weer, ik ga jagen. En dit keer wilde hij gaan jagen in een gebied waar ook heel veel cannibalen leefden. Het was gevaarlijk, maar hij wilde het toch doen. Hij ging erheen. En ja hoor, hij werd gepakt door de cannibalen. Zij werd vastgebonden aan een paal... En ze dansten hun dansjes om hem heen en ze zongen liedjes. En ze stookten de pot flink op, want nu hadden ze een lekker koningsmaal. En vlak voordat ze hem in de pot zouden gooien, deden ze nog één laatste check op zijn lichaam. En toen zagen ze dat de koning een duim miste. En volgens hun geloof mochten ze alleen mensen opeten aan wie geen gebrek was. Dus ze lieten de koning vrij. Dus de koning die zei van, oh, heb ik ooit mijn vriend in de gevangenis kunnen stoppen? Want dankzij hem mis ik nu een duim. En oh, wat erg. Dus hij ging regelrecht naar de gevangenis. Hij zei tegen zijn vriend, oh sorry dat ik je in de gevangenis heb gegooid. Dat was niet goed voor mij. Jawel, zei de vriend, dat was goed. Zegt de koning, hoe kan het nou ooit goed zijn geweest dan? Nou, zegt de vriend, anders was ik bij jou geweest bij de kannibalen. Oh. En dat is dit verhaal. Wie ben jij te midden van de Godverlatenheid? Wie ben jij te midden van verleiding? Wie ben jij te midden van sleur? En al die dingen gebeuren. Maar uiteindelijk zegt God, ik ben jouw leven, jouw verhaal aan het weven. Ik wil je toebewegen naar een leven vol vrucht. Een stempel dat doorklinkt tot de eeuwigheid. Het is goed. En de vraag is, hoe stel je op te midden van die dingen die gebeuren? Amen.